Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In een wolkenkrabber van bijna 50 verdiepingen in het emiraat Sharjah... is een grote brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat de hele toren van 190 meter in brand staat. De Apco-toren staat in een gebied met veel andere woontorens en kantoren... niet ver van Dubai International Airport. Verschillende media melden dat de bewoners van het gebouw zijn geëvacueerd... Over gewonden is niets bekend. Sharjah is een van de zeven Emiraten die samen de Verenigde Arabische Emiraten vormen. In Frankrijk is het dodental als gevolg van het coronavirus met 330 gestegen. De snelste stijging in bijna een week. In Frankrijk zijn nu 25.500 coronadoden geregistreerd. Het aantal patiënten op Franse intensive cares blijft wel daden. Vanaf vrijdag mag iedereen op Curaçao zich weer vrij bewegen tussen 6 uur ochtends en 9 uur avonds. Ook bedrijven mogen weer open. Voor onder meer supermarkten, restaurants en bouwmarkten blijven de coronamaatregelen van kracht. Zij mogen alleen mensen in een auto ontvangen, bijvoorbeeld om spullen af te halen. Curaçao heeft tot nu toe 16 vastgestelde coronabesmettingen. Bloedbank Sanquin gaat 1 miljoen bloedtests inzetten... voor onderzoek naar immuniteit tegen het coronavirus. Het gaat om tests die de aanwezigheid van verschillende types antistoffen... tegen het coronavirus aantonen. De extra tests zijn een aanvulling op het onderzoek van Sanquin... naar groepsimmuniteit in Nederland. Het weer vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland koelt het sterk af en kan het lokaal licht gaan vriezen...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 Luisteraars, een hele goede avond. Deze late dinsdagavond hier op ZFM. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma van 10 tot 12. Um, ja, we gaan weer beginnen met nieuwe muziek: Directions van Kenneth Hooper. Um, ook een nieuwe artiest voor dit programma. En um, Hij uh, maakt hele fijne muziek. Uh, uh, ja, ik heb er uh, in de playlist, die kan je terugvinden op peacefulradio.info, uh, heb ik bij verschillende artiesten, met name die piano spelen, uh, want anders wordt er niet over uh, geschreven, uh, de link gezet van Mainly Piano. Het is een mevrouw die schrijft allerlei reviews en daar staat dan ook gelijk een uh, website bij waar je muziek kan downloaden, heb je... Ook verschillende keuzes. Dus dat is altijd wel aardig. En de artiest en de website van de artiest. Goed, wat krijgen we nog meer? Um, Muses 9, die is als tweede. Die zitten inmiddels in 2017. Ja, we gaan dan weer lekker terug in de tijd. Goed, Peter Kater die sluit het af op piano met Dancing on Water. En dat is een van zijn, nou, een album van hem in 2017. Goed, veel luisterplezier.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 Proud of this is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 Kareshi, and you're listening to my new album Seventh Wave on Peaceful Radio. oi, oi, já me mandaram cantar Sou criada de servir, não me posso demorar oi, oi, não me posso demorar Bailarixal, oi, oh, eu não tenho nada que saber Ai, ai, ai, oi, oi, não tenho nada que saber É andar com o pé no ar, outro no chão a bater Ai, ai, oi, oi, outro no chão a bater Ik <middels> Shalala.